Sluit je kijkertjes, van allerliefste kleine. Slaap jij maar gerust en blij. Kleine kinderen voelen niets van levenspijnen. Hebben nog geen zorg als wij. Slaap maar lekker, kleine is. Droom maar van je shabbastisch. Trek je dan maar niks van aan, hoe de sinaasappelen staan. Weet jij maar nog niet versteerd, hoe je vader concurreert. Met die je uienkruiën, doe maar stil wat in je laag. Slaap maar zacht, mijn kleine Izaak Meijer. Mm, mm, mm, mm. Wat je ook worden zal, ik wens je altijd brogen. Altijd mazzel, lieve schmoe. Als jij dertien bent, ga jij met de mispogen voor Barmitsu naar de schoen, En daar zing je Shimro onze mooiste zangen toe. Later trouw je ook mijn schat, ben jij van het boemelen zat. Krijg je zelf een kindje weer, en misschien krijg je het er wel meer. Waar je heel hard voor moet sappen. Doe maar niet in Mijn kleine Izaak mij. mm -hmm. mm -hmm. Lieve kleine Schatje, om jou in slaap te wiegen... Zingt je nu je ettele wat voor? Als je straks student bent, zou je zelf... Ook zingen, Goy de amus, easy door. Want als jij goed leren gaat, word je een deftig advocaat. Meester Meijer word je dan, wat ik smoes, een fijne man. Schelden ze jou soms voor jood, zegt daar niks en hou je groot. Anders moet je duur kan zo'n boy je nog bezillen. Mm -hmm. mm -hmm. Slaap maar zacht, mijn kleine i. Als je gogen bent, zal jij naar huis wel komen. En als jij daar aan trouwen gaat, neem je dan een vrouw met dik en dik mezoemmen. Die krijg jij als advocaat. Nou, mijn schatse, jij wordt moe. Doe maar gauw je ogen toe. Droom maar van een groot paleis. Van een bolus en van ijs. Profiteer maar kleine i's. Later wordt je alles mis. Als er te zorgen komen, kan je mevies niet meer dromen. Mm -hmm. Mm -hmm. Slaap maar zacht, hoor. Een kleine Isaac met. Mijn...